Als ik met mijn opa bij het water sta, kan hij urenlang vertellen over de zee en over de En dat vind ik prachtig.